Dit is Jeroen Jabkum met het NOS-journaal. De 41-jarige vrouw uit Deventer, die werd vermist sinds de aanslagen in Brussel, blijkt te zijn overleden. schrijft de Telegraaf. Ze is dinsdag bij de bomaanslag op Vliegveld Zaventem om het leven gekomen. Dat heeft de politie volgens de krant vannacht aan haar familie laten weten. Twee andere Nederlanders, een broer en een zus uit Limburg, worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het bericht over de identificatie van de vrouw uit Deventer nog niet bevestigen. De vierde dader van de aanslagen in Brussel was volgens Sky News... bij de Amerikaanse inlichtingendiensten bekend als terreurverdachte. Het gaat om de man die op de camerabeelden van Vliegveld Saventum te zien is... met een lichte jas en een hoed op. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt. Hij is nog voortvluchtig. Twee andere daders van de aanslagen, de broers Bakrawi... stonden ook al op de Amerikaanse terreurlijst. Bij antiterreuracties in Brussel en vlakbij Parijs... zijn zeven verdachten opgepakt. In de Brusselse gemeente Schaarbeek waren zes arrestaties en bij Parijs eentje. De actie in Brussel had te maken met de aanslagen van dinsdag. De Franse autoriteiten zeggen dat ze met de arrestatie bij Parijs een nieuwe aanslag hebben vereideld. De verdachte zou een Fransman zijn die eerder werd veroordeeld voor jihadisme. In zijn huis zijn explosieven gevonden. De Europees-Russische Marsonde ExoMars is vlak na de lancering vorige week bijna ontploft. Een deel van de lanceerraket explodeerde vlak nadat de zonde was losgekoppeld. De zonde was waarschijnlijk al ver genoeg om de schade te beperken. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is pas zeker of de Marszonde niet is beschadigd... als de komende weken alle apparatuur is gecontroleerd. Gisteren liet de ESA nog weten dat de zonde tot nu toe zonder problemen functioneert. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de middag opklaringen bij een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij maximaal van zo'n 14 graden. Tijdens Pasen regent het en vooral maandag waait het stevig. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Er staat 4 kilometer tussen Stroen en Knopend Hoeveelaken. A4 richting Amsterdam. 3 kilometer tussen Hoogmaade en Knopend Burgerveen.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 Een heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb twee uur met heerlijke jazz voor u. Vandaag geen thema, maar wel in de tweede uur veel aandacht voor blues en jazz... met een aantal bekende en minder bekende vocalisten. En ja, hoe kon het ook anders het uur zo mooi beginnen met Ben Webster? Ben Webster en Harry Edison hebben een album gemaakt in 1962, Ben Sweets... En van dat album heb ik gedraaid Embraceable You. Harry Edison wordt ook wel Harry Sweet Edison genoemd. En in 2003 kwam uh, in een interview aan het licht... Door, uh, door drummer Elvin Jones... hoe Harry Edison aan zijn bijnaam kwam. Hij zei letterlijk... Sweet had zoveel uh, vrouwelijke vriendinnen. Hij was een knappe man. Hij had altijd meisjes rondom zich. En daarom noemden ze hem Sweet... Van het album wat zij uh, samen maakten met uh, Hank Jones op piano... George Duvier op bas en Clarence Johnston op drums... nog een nummer. En dat nummer dat heet How Long Has This Been Going On? Ben Webster en Harry Edison. Dit was het nummer My Little Brown Book van John Coltrane en Duke Ellington... van hun gelijknamige album uit 1962. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Illinois Jacquet. Dat is een onbekende, maar een relatief onbekende tonoorsaxofonist. Hij speelde vanaf 1942 bij Lionel Hampton. Hij verliet die band alweer in 1943 en uh, begon te spelen bij Cap Calloway... En uh, met Cap Callaway deed hij onder andere mee in de, ja, de, de bekende film uit die tijd Stormy Weather van Lina Horn. Hij deed ook mee aan de allereerste Jazz at the Philharmonic uh, concerten in Amerika. Die uh, later tot veel beroemde concerten uh, zijn vervolgd. En in 1946 verhuisde hij naar New York City en ging hij spelen bij Count Basie Orchestra. Waar hij Lester Young uh, verving. Hij heeft ook zelf een aantal albums gemaakt en in 1964 een album dat heet Desert Winds. En daarop speelt hij samen met Kenny Bur uh, Burrell op gitaar, Tommy Flanagan op piano, Billy Rodriguez op bongas en conga en Wendell Marshall op Bas, Ray Lucas op drums. U gaat luisteren naar You're My Trail van Illinois Jacquet. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Kenny Dorham. Kenny Dorham is een, um, ook een relatief uh, onbekende trompetist. Hij speelde een groot deel van zijn carrière in de schaduw... eigenlijk van andere grote trompetisten. Maar hij heeft zelf ook een uh, verdienstelijke carrière opgebouwd... met hele mooie nummers. Zijn debuutalbum kwam uit in 1953. Het heet het Kenny Dorham Quintet. Naast Kenny Dorham op trompet hoort u Jimmy Heat op sax. Walter Bishop op piano, Percy Heat op bas en Kenny Clark op drums. U gaat luisteren naar het nummer Darn Dead Dream. van radio-uitzendingen als deze... is dat je regelmatig weer voor verrassingen komt te staan. Zo ook um, afgelopen vakantie toen ik op pad was met mijn kinderen. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn zoon... wil jij een cd uit het dashboardkastje pakken? En hij kwam met een cd op de proppen die ik al lang niet gehoord had. En ik was eigenlijk helemaal vergeten hoe goed die cd was. Daarom ga ik er ook nu een nummer van draaien. En dat is het is de cd van Archie Sip. Uh, en het heet Trouble in Mind, het album. Het komt uit uh, 1980. Hij speelt daarop samen met Horace Barlin op piano en Archie Shepp... zelf op Sopraan en Tenor Sax. U gaat luisteren naar uh, het nummer Trouble in Mind... Chip ken ik ken ook van een ander album waarin hij samen met mijn, uh, een van mijn favoriete zangeressen uh, optreedt. En dat is Abby Lincoln. Samen maakte zij in 1987 een album dat heet Painted Lady. En van dat album ga ik draaien Golden Lady. Abby Lincoln en Archie Shep. U luisterde naar Abby Lincoln en Archie Ship met het nummer Golden Lady. Het volgende nummer wat ik ga draaien is een live nummer. Uh, het is een nummer van een optreden van Getz. Uh, het album heet My Foolish Heart en het komt uit uh, 1975. Het is opgenomen um, in de famous um, Baltimore, ballroom in Baltimore. Terwijl de beroemde uh, danszaal in Baltimore... En naast Sten op de Noorsaks hoort u Richie uh, bij Rock op piano... Dave Holland op dubbelbas en Chuck Dillon net op drums. U gaat luisteren naar My Foolish Heart van Stengets. <tied> Singet met My Foolish Heart live op de Left Bank in de beroemde Dawn zaal in Baltimore. Het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur is van Ned Adderley. Ned Adderley um, is de broer van Cannibal Adderley, oftewel uh, Julian Adderley. En hij heeft een album gemaakt in 1960 dat heet death Ride. En hij speelt hierop samen met een aantal hele grote saxofonisten. En het zijn er ook een, best een aantal, dus dat is een aardig uh, geluid, produceert dat bij elkaar. U gaat luisteren naar Ned Adderley op cornet, Julian Adderley op alt-sax, Yusuf Latif, Jimmy Heat en Charlie Rouse op tenor-sax, uh, Tate Houston op bariton-sax, Wynton Kelly op piano, en um, Sam Jones op bas en Jimmy Cobb op drums. Het nummer wat ik ga draaien is het gelijknamige nummer van het album That's Right. Ik luister naar Net Edelie met That's Right van CFM Jazz. De eerste uur zit er bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben zo weer terug met nog veel meer mooie jazznummers. Met veel aandacht voor jazz en blues. En vocalisten om uh, voor thuis te blijven en voor naar te luisteren. Tot zo direct.